Er was in Polen een beloning uitgeloofd van ruim 27.000 euro voor de tip die tot de fonds zou leiden. De beloning was uitgeloofd door het Auschwitz-museum, de politie en mensen die anoniem willen blijven. De spreuk bij de ingang moest gedeporteerde joden en anderen die in het kamp werden opgesloten... de indruk geven dat Auschwitz een werkkamp was. In het nazi-vernietigingskamp Auschwitz in Zuid-Polen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer anderhalf miljoen mensen om. Mensen die de weg opgaan moeten ook vannacht en in de ochtend voorzichtig zijn. Die waarschuwing doet het KNMI. Vannacht trekken sneeuwbuien van het westen naar het oosten over het land. En daarbij kunnen opnieuw enkele centimeter sneeuw vallen. En het vriest vannacht zo'n 3 tot 5 graden. Het KNMI waarschuwt dat de wegen in de ochtend opgevroren en dus glad kunnen zijn. Het winterse weer houdt nog de hele week aan.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 Het weer, sneeuwbuien trekken van het westen naar het oosten, het kan glad worden. En ook de komende dag is het winterste. middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het! En jij beleeft het! Sneeuw, Sneeuw, warmte, warmte, warmte kerst! kerst. ZFM! Dit is kerst! Met ZFM! Met nu nu de nacht! A day. What a day in your G ZFM They hear more every day But I know they never understand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 black or white huh? Said that you're being my brother It don't matter if you're black or white Punt 9. Zie Zie.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 Ting Be sleep next to me some me whispers hello i miss you quite heavily today